Van ZFM Klassiek Welkom terug beste luisteraars En wij gaan dit tweede uur Beginnen met het Souvenir de Lieu Cher Een Franse titel Voor een Russische componist Opus 42 deel 1b Meditation En of meditation Mag ook Het arrangement is voor orkest gemaakt van, Door Alexander Glazunov Of Glazunov en het stuk is oorspronkelijk geschreven door Peter Ilyich Tchaikovsky. We gaan luisteren naar Daniel Lozakovic En die speelt viool samen met het National Philharmonic Orchestra of Russia. Oftewel het Nationale Philharmonisch Orkest uit Rusland onder leiding van Vladimir, Vladimir Spivakov. U weet wel, die van de Ronde Tafel. Van de Ridders van de Ronde Tafel. Die staat centraal in dit komende stuk. Z628 is het catalogusnummer Suckling McCreech Edition. En we gaan luisteren naar de vijfde acte hieruit. De Prelude en Song. The Fairest Isle. Henry Purchill, die schreef het. En het wordt uitgevoerd door Gabrieli Consort 1. E en players onder leiding van Paul McCreech, Carolyn Sampson, die is de Sopraan. Arthur, dus hij was het onderwerp van vele stukken, films, muziekstukken, noem het allemaal maar op. Een wereldberoemde figuur, zal ik maar zeggen. En we gaan verder met het pianoconcert in Fis Mineur. opus 25, nummer 5, deel 1. Molto Allegro. Muzio Clementi schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door Giacomo Schinardo. En die speelt piano. van uh, zo'n programma als dit is dat ik aardig aan mijn Franse uitspraak kan werken. Hoewel mijn Frans belabberd is. Maar goed. Anne, de Pellerinage. Oftewel de pelgrimsjaren. Het troisième année. Het derde jaar. Italië is dat. En het catalogusnummer daarvan is uh, S163. Uh, we spelen eruit. Het, het vierde deel. Les jeux de la ville est. En dat is van Frans... De pianist die het voor u gaat spelen, dat is Georg Lie. Een aardig stukje terug in de tijd, in het jaar of 2300, denk ik, zo ongeveer. Um, en we gaan luisteren naar een compositie van Georg Philip Telemann. Iets vroegere barok dus. En van hem hebben we een trompetconcert, TWV 51 D7. Daaruit spelen wij het eerste deel. Uh, Alison Balsam speelt trompet en hij doet dat samen of zij met het Balsam ensemble. En dan moet je een dame natuurlijk niet voor een hei gaan uitschelden, ook al zijn we soms genderneutraal bezig, maar die onzin doen we maar even niet mee. Uh, het is dus wel degelijk een dame, ze is 41 jaar oud en uh, zij speelt dus prachtig trompet. Niet zo vaak voor dat, een, dat je dat een dame ziet doen, maar zij wel dus. Uh, we gaan verder met het septet in S majeur, opus 20, deel 5. Het scherzo allegro molto vivace. Dat wil zeggen dat het uh, schertsend en dan ook nog eens levendig en lekker snel mag. Ludwig van Beethoven, die schreef het. En we gaan luisteren naar Leonidas Kavakos op viool. En die speelt samen met het Bayers Symphony Orchestra onder leiding van Leonidas Kavakos, dat is dus dezelfde meneer. Hij speelt piool en hij leidt het orkest. Heel mooi. MUZIEK Wat aparte instrument uh, centraal laten staan, namelijk de klarinet. Vroeger zeiden we altijd: het is een klarinet, niet? Maar goed, um, dat terzijde: quintet in A majeur K581 en daaruit het tweede deel, het larghetto. Wolfgang Amadeus Mozart die componeerde het prachtige stuk en het Tesla-kwartet speelt het samen met Alexander. Uh, Fitterstein op Klarinet. Mm -hmm. Muziek toch om uh, je eitje bij op te peuzelen Zou ik bijna zeggen We gaan verder In dit programma ZFM Klassiek Met een piano trio En uh, dat is nummer 4 opus 90 En deel 1 Het Lento Maestoso Ja ja, majestueus dus En uh, Er staat ook nog bij dat het uh, Allegro quasi doppio Gespeeld moet worden En Movimento, ook dat nog wat een aanwijzing allemaal. Antonin Dvorjak, die schreef het stuk. Uh, het is een Tsjechische componist die uh, ook nog een tijdje in Amerika gezeten heeft. En vandaar ook uh, bijvoorbeeld zijn symfonie uit de Nieuwe Wereld. Maar nu dus dit piano trio en het wordt uitgevoerd door het trio Karanin. Mm -hmm. Oftewel slaap. Ah, que le sommel et charmant. Nou, toch weer prachtig Frans. Henri Desmarets, die uh, schreef het stuk. A temporis ensemble, die voeren het uit. Uh, en uh, er wordt bij gezongen door uh, Reinhold van Mechelen. En dat is een tenor. Het vliegt als je plezier hebt, hè, zeggen ze dan altijd. En uh, <coughs> vandaar alweer het laatste stuk van deze ZFN Klassiek. Variaties op een thema van Robert Schumann. Opus 20, variatie nummer 7. Het is uh, geschreven door waarschijnlijk zijn vrouw, Clara Schumann. En het stuk wordt op piano uitgevoerd door Mishka Rusti Momen. Ik hoop dat u weer een beetje genoten heeft van uh, wat wij u voorschotelden bij uw ontbijt als klassieke muziek. En uh, ik beloof u, we gaan er gewoon lekker mee door. Volgende week zijn we er gewoon weer. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending. En ik zou zeggen, heb fijne zondag nog.